Waterwacht moeten we het NWS De burgemeesters van Breda en Tilburg willen dat er een vergunningsplicht komt voor autoverhuurbedrijven. Nu kan iedereen nog zo'n bedrijf beginnen. De burgemeesters reageren op een politieonderzoek. waaruit blijkt dat veel autoverhuurders in Brabant. nauw betrokken zijn bij zware criminaliteit. Bedrijven verhuren auto's met verborgen ruimten aan criminelen. die er drugs, wapens en geld mee vervoeren. Er zijn zeker 675 mensen verdronken bij de grote scheepsramp vorig jaar voor de kust van Libië. Het schip werd twee weken geleden van de zeebodem gehaald. Daarna zijn op Sicilië de lichamen geborgen. De andere slachtoffers waren al eerder van de zeebodem gehaald. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers die niet zijn teruggevonden. Een man die vorige week werd ontvoerd in Zaandam is weer vrij, meldt de politie op Twitter. De 36-jarige Wendel Meijer werd vorige week ontvoerd bij zijn bedrijf. Zijn zus zei tegen RTL Boulevard dat Meijer mishandeld is. Vanmorgen bleek al dat een andere man, die twee dagen later werd ontvoerd, ook is vrijgekomen. Beide ontvoeringszaken hebben volgens de politie met elkaar te maken. Frankrijk heeft op 26 juli de noodtoestand op. Volgens president Hollande heeft het geen zin om de noodtoestand oneindig te verlengen. Hij benadrukte dat de terroristische dreiging niet minder belangrijk is... en dat de strijd tegen terreur op maximaal niveau blijft gehandhaafd. De noodtoestand werd afgekondigd na de aanslagen in Parijs in november vorig jaar en is daarna twee keer verlengd. De familie van Orosel George Maduro krijgt morgen zijn postoen toegekende Willemsorde overhandigd. Op de honderdste geboortedag van Maduro. Marco Kroon, die de orde zelf ook kreeg, zal de medaille overhandigen. De in Curaçao geboren Maduro had als Nederlandse militair een helder rol bij de verdediging van Den Haag in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het weer vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 11. Morgen een enkele bui, maar ook zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het Rw. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. ...terug bij Peaceful Radio Show 1184 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwe, nieuw, muziek 15 tracks te gaan. En de eerste is een goed nieuwe cd van het label New Earth Records. Komt van de Gyoto um, Monks of Tibet Beyond Karma, zo heet deze cd... En de monniken de doen het niet alleen. Ze hebben daarvoor ook meegenomen. Kim Siyo en Heather Lee. Nou, dat is uh, een heel verhaal natuurlijk. Uh, je kan het verder terugvinden, deze informatie... in deze bijzondere combinatie van uh, artiesten... op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.